We gaan verder. Uh, de regel 18. Probeer volledig te concentreren in jezelf. Hoe meer smaken jij je zal ontvangen, elke keer dat jij smaak ontvangt en dat heb je dan in het geestelijke. En dan volgende keer weer en dan op een andere manier, op een ander niveau, van andere invalshoek. Komt in jou en je, wordt je ook in staat gesteld om nog meer te ervaren, meer te beleven. Het is opbouwen, het is niet anders. Het is, uh, niemand is geboren met een gave voor het geestelijke. Hè? Wij zijn geboren allemaal op dezelfde manier. We willen allemaal hetzelfde. Eten, drinken en allerlei andere dingen, materiële dingen. Alles is alleen te ontvangen voor onszelf. En het geestelijke, niemand heeft het. ...in zichzelf... ...van geboorte. Dus dat allemaal moeten we opbouwen. Wat dat betreft zijn wij... ...op gelijke voeten... ...allemaal... Re re ...rechtschapen worden... ...allemaal niemand heeft... Die ...voorrang die geboren was. Iedereen heeft zijn eigen taak... ...zijn eigen kilim. Moet je werken aan zijn eigen kilim. Eén heeft meer... ...de andere heeft minder... Maar ten aanzien van zichzelf, iedereen heeft zijn eigen tiensverhaal. Zijn eigen verhouding met de machine, zijn eigen weg naar zijn gemartikun. En moet je aan niemand, met niemand jezelf vergelijken. Dat is het geweldige. Hè? In onze wereld kan je altijd, zie je altijd iemand, altijd iemand die hoger jou is, altijd iemand die belangrijker, die dit of die in allerlei opzichten. Oh, die is iemand, dat is maar in het geestelijke, jij hebt alleen te maken met jouw eigen kieling. En jouw eigen weg naar Mashiach. Mashiach is in elke mens, elke mens moet ontvangen Mashiach. Niet in de mens is Mashiach, maar de weg naar Mashiach. Iedereen ziet het nu. Niet Mashiach, Mashiach is het licht. Het is, hoe kan het licht in mij zijn, Mashiach van licht? Dat men zegt, ja, maar... In, no, in ons, wat aan ons is gegeven is, dat ik moet in staat gesteld worden, ik moet wel werken daaraan, dat ik oorgozer ga opsteken, zo dicht mogelijk dat het komt bij de ketter. Ja, bij de absolute ketter van al mijn kunnen, van al wat aan mij gegeven is, beter te zeggen. Dat is mijn Mashiach. Er bestaat dus gemene natürlich natuurlijk, maar onze taak is in mijn gmarticoon, goed opletten, in de uiteindelijke correctie, persoonlijke uiteindelijke correctie, heb ik te maken met Mashiach die uh, ik moet bevatten, bereiken, in mijn kilim, door mijn specifieke ziel, etc. Dat moet ik dat doen. Eigenlijk, de -do. smaak van de Mashiach die ik ervaar persoonlijk. En de andere misschien ervaart het via zijn kilim op zijn manier. Maar dan, ik moet alleen, ik heb het alleen te maken met mijn eigen set van wat aan mij gegeven is. Dat is bijzonder. Maar, je hoeft mij niet te meten met wie dan ook. Goed kijken, we gaan verder. We zeiden, en dat is wat hij zei. Nee, dat is wat hij, de Mashiach, zei tegen, euh, tegen Rabbi Shimon. De, orate, de oratech zal dat jouw Torah is opgestegen naar in 300 Shin Ein nigurin in 370 lichten. dat slaat op het licht van de Ima. 20. We hoeven niet hura, we niet hura. En elke licht op zichzelf genomen, In soort wordt verdeeld of ja, zo in 613 smaken. En dat slaat op de licht van de Abba die duizenden is. Salkin die steken op. We stachen en die baden zich binnen haar Afarsamona in, in de wateren, in de stromen, stromende wateren van afarsamona Dachia, van een dunne, dunne afarsamon, van een dunne geurstof afarsamon. Bijzonder woord is dat afarsamon, we zullen het leren later. Maar hij heeft ons een beetje daarvan nu ook een smaak. Gaat hij ons nu even iets vertellen? Wat is dat afar-samon in grote lijnen? En nu, let op wat hij ons vertelt. Asher 22 naar de Asher, wat daalt de ima, Waarbij, zegt waarbij in de vier, in de vierde, in de vierhonderd. Van de 400 van de Ima, gesarima Shlishim, ontbreken er 30, 23. De Chokma van de hogere Chokma. Dat betekent Garis Chokma. We een ein. En er zijn in haar alleen maar 370. Dat is wat. Behem, dat is wat hij bevat, van de ima van het licht van de ima bevat hij alleen maar uh, 370. Punt. Uwachol 11, 24. dalit Dalet, Hamiot. Eiljenot. Shehen michochma, 25. Keduma. Punt. Uwachol 11, en in elke duizend, en dat is een licht van Abba, in elke duizend, 24, Gessarot, 4, Ad Deinameot, ontbreken er van elke duizend, on, in elke duizend ontbreken er 400, 4 ho, hogere, de hoogste, 100. Dus alleen 600 zijn er, de onderste 600 zijn er wel, maar de bovenste, bovenste 400 ontbreken er van in de bevatting van zijn licht van Abba. Shehem, Mi Gochma, Keduma. Die bovenste 400 die ontbreken, die zijn van de vorige Gochma. Keduma betekent dat de... Ein, die vorige Chokma, de die eerste Chokma, de ware Chokma. Dus de Chokma van de Mochastima, wat we noemen. De Chokma die verborgen is in het hoofd van de Arikan Dus de ware Chokma, dat zit daar, dat, dat, äh, dat ontbreekt dan aan het licht van Abba. Punt. En waarom 400? Want, ja, Chokma heeft ook vier, ja, Chokma heeft ook vier stadie. Dus wat ontbreekt er ook? Chokma zelf heeft ook Choptum. Uwimme Mekoman, 25. Meshamesh, Jud Gimil, neh Neharei, Dafar Samuna, 26, Dachia. We 1 Bachol elef rak, tariag, ki kolhem. Gehen hem 27 Aolim, Kol Razin, Setimin alain Nimitifte 28 Derabishimon. En nu nog even dat door, doorbijten. Uh, dus in elke, zoals je ons vertelt, van elke van duizend, dus lichten van oor, van licht van Abba, ontbreken de bovenste 400, en dat is Chogma de, de oorspronkelijke chogma, zoals ik had gezegd, 25, hoe we me aan, en in plaats daarvan, let op, in plaats van die 400, of van de ware gochma, meshamesh gebruikt, gebruik wordt gemaakt, gebruikt, hij gebruikt maakt, van, wordt gebruik gemaakt van Judgimel ne de afarsamuna van dertien lichten van afarsamuna dagje van een dunne van een dunne van een dunne fijne geurstof, zoals hij dat noemt. Dus de bedoeling is dat die dunne dertien van dertien dunne dertien dertien lichten van dat dunne afarsamoon. dat is die dat is dat Chokma, dat is de gokma van die van de Lamedbet, dat is de Chogma van de Bina, die trekt, die die steeds in de hoog, toestand van Gadlood keert terug naar de Chogma, ja of niet? Naar, die, naar de hoofd van de Arigantin. En daarmee wordt het getal 13. Herinner je nog? Dit getal 13, waarbij dan uh, hebben we hoofd, het uh, hoofd en hebben we dan Bina gekocht uit het hoofd van de Arihantin? Ja, dan wordt het Keter Chogma ja, Bina of Chabad Chagat. En dan Yishso die vormt nog een Chagat. En dan wordt het in totaal 13, het getal 13. Ik kan het ook nog een keertje nog gaan terug naar het getal 13 een beetje doornemen, als je wil wat we hebben gehad ergens in het, uh, aan het begin van de, van de zoger. even kijken waar, waar, hier is het, hij begon dat dat is de pagina, op de pagina 6 kan je nog een keertje herhalen dat even over dat getal 13 en uh, de rechterkolom, de regel uh, 46, en dat is, staat daar een paragraaf, bed. Goed, nog een keer doorlezen, dat dat, een keertje, dat is erg belangrijk, dat 13 van 13 is het, het ontvangen van het licht Gochma, alle 6000 jaar ontvangen we Gochma, juist via de Bina. Dus lees dat, dat stukje dat, van wat ik had gezegd op de pagina 6 even daarbij doen. En, en dat is dan, en dat is wat zegt hij, dat in plaats van de ware Gogma die command 25, in plaats van die 400, gebruik wordt gemaakt, gebruik, gebruik wordt gemaakt, van Yud Gimel, van de 13 lichten, van de dunne afarsamon, van de dunne geurstof afarsamon, oftewel die, die gochma, van de lammetbeet van de 32 paden. Wij één begroei 11 raaktaria. En dus. En daarom zijn er in elke duizend alleen maar 613. Dus we vinden dan in elke duizend alleen maar 613. Dat is ook de, tevens ook geweldig be belangrijk voor ons. Daarom weten we ook waarom 613 voorschriften zijn ja, 613 voorschriften, ook, hij heeft ook daarmee te maken, kiegen hem want zo zijn er die getalen, Olim betekent ook letterlijk stegen op, maar het is ook de waard, ja, zijn ook zo, zo zijn de getalen, zo zijn die getalen, eh, zo so zijn die waard, die getallen, koolrazin, satim en alijen, al die, zo so steken zij op, letterlijk staat het. Alle razin, satim en al die hoge, verborgen, geheime, geheimen, mimitief de rabbi Shimon. Vanuit het leerschool van de rabbi Shimon. We kadosh baruch hu, ihu hatim uraita, neigend in dek mimitief tech, wychol. En hij zegt tech hem dat hij maashier zegt tech Arabischim, dat het kadosh baruch de hele gegezegend is hij, en dat is zeer anders was we dat normaal weet. Dat de hele is hij, ihu hatim uraita dus. Fud de Torah uit de, uit de, kan het, uit de, uit de, uit het leerschool, uit jouw school, betekent, uh, we goelen enzovoort, dubbele punt. Ki el, de Mashiach, gaten, twee, eh, de eerste regel, de linker kolom all right, mi pomaygu der Abbanan, ki hu tvey midgadel, o mitater, alidei, hidu shei hatura, kol, dri hat sadikivu. There is a that the Samen working to the and het goddelijke. Zie je dat? Dat het goddelijke, als het ware, het hogere, die verkrijgt, door de lagere, verkrijgt de kroontjes. Ja, de... de, de kijk nou wat die zegt ons. 38, 28, de rechter kolom, kolom beneden. We kadosh barocho, dat hebben we gezegd. 29. Dubbele punt. Ki omerla la van boven is, want boven zegt De Mashiach, dat de Mashiach, gaat je maar dat de Mashiach, dat de Mashiach Put de Torah uit de monden, uit de monden van de Rabbanan, van de Geleerden. Ki, hu, twee, midgadeen, want hij, hey, let op op hoe het belangrijk is dat nergens hoor je dat in de wereld wat, wat hij zegt ons kijk dat de mens dat de Mashiach de bevrijder dat die put zijn krachten put zijn dingen van de geleerden hier die hier op aarde zijn ongelooflijk dat is is. kijk wat die hoe mit Gadel let op want hij de Mashiach die, dus de bevrijder mit Gade let op die groter die wordt, um, en met ater en kreik kronjes, gardes, al iedee chiduschei de Torah של כל הצedikim, let op, door de nivu heiden, door de, <coughs> van de Torah, in de Torah, van de alle rechtvaardigen, dus rechtvaardigen, die hier opar zijn, die leren de Torah, en die komen tot nieuwigheden, dus nieuwe dingen die zij ontdekken in de Torah, betekent dat zij halen de man, de man omhoog uit het leren van de Torah. En dat komt naar boven als, uh, als kroontjes aan de krachten en daardoor aan de Mashiach, dat, dat als het ware wordt geaccumuleerd aan de kracht, de kracht van de Mashiach, van de bevrijder wordt geaccumuleerd door deze uh, opstegingen van man, door de Torah van die geleerden. Duidelijk. En niet dat wij zitten daar wachten op iemand door ons werk, door ons mee, meedoen, duidelijk, door onze overwinningen op de slechte, op de sitra agra, ondanks ons vallen, et cetera. Dat wij steeds on, ons bezighouden. Werken aan het Torah. En dat is het hoogste werk wat er mens kan, de mens kan doen. Is het leren van zover. En het is de meest geliefde bezigheid, De meest geliefde bij de Mashiach. Bij de Mashiach en de, de schepper zelf. En dat is het dichtstbij zijn de bij de hemel. En daarom zegt hij dat de Mashiach ook door, de, door het leren van de uh, de rechtvaardigen, wie zijn rechtvaardigen tzadikim? Wie zijn de tzadikim? Van, van welke woord komt tzadikim? Tzadik, en tzadik is jesot. Ja, like dat tzadik komt van jesot. Tzadik, dat is jesot van zeer ze. dus tzadik. Van de die de Torah en waarbij zij zich stoelen op de bodem van de Jesoot. Wanneer zij brengen alles naar de Jesoot. Alleen vanuit de kunnen we dat, Aterat Jesoot, kunnen we dat, de zivug maken tot, tot de Jeshida. Maar niet helemaal tot de Jeshida. Waarom niet? Om, om helemaal 400 te hebben, 400, 1000 te hebben, dan moeten we zivug maken vanaf, de waren malchut goed, malchut maar nog niemand kan dat doen. Eigenlijk, dus de meest dichtbij zijnde die, die kwamen daar toe, dat was de school van Rabbi Shimon en nog die andere, de school, school van Hiskia en de school van Achia uh, Ashiloni. Uh, Ach -ah -ah -ah -ah -ah die drie die waren dus die, die hadden dat niet omdat om door te slaan tot wat hij vertelt. Maar 30 ontbreekt, ja, 30 ontbreekt aan bij het licht van Bina, het derde hoogste. En, en ook ontbreken er eh, 400 bij het licht van Abba. En in plaats van 300 van het licht van Abba, de Gogma, wordt 13 gebruikt, het getal 13. And that is what I said. Ki hu tvei mitgadel vant hei that I will say. Dri. The reichel dri. The linker column, the reichel dri. Veno da. Vash katuf chazal. Fyr. Shekola neviim lo nivou ela leyamot ha-Mashiach. Five. Five. En wat leert hij de lavo? Aïn, lo, reta, Elohim, zolatege. Jesu, Jesu, Punt. Erg, erg, diep en hoog, en geen einde is aan waar hij vandaan spreekt. Drie. We doen en het is bekend. Maar Amrucha wat de hadden gezegd van de van de Torah, de Torah geleerden hadden gezegd. In het Talmud Sanhedrin. Zo'n klein Talmud van traktaat uit de Babylonische Talmud. 4. dat alle profeten hadden gepredikt, hadden profetie Hadden profetie gehad over de dagen van de Mashiach. Over de dagen van de komst van de Mashiach. Dus niet over de geschiedenis dat het geweest was, dat was. Maar alle schrijven zij alleen maar over, alleen maar over de dagen van de Mashiach. Niet over dat, uh, die historische uh, toestanden, et cetera. Vijf. Aval Lavo, maar in de in toekomst dat zal komen. A in Lora ta elokim zal het zeggen. Zal in toestand komen waarbij wat Yeshaya, Isaja, Yeshayahu, Isaias had gezegd. In dalet Isaias, Isaias, Isaias, Isaias, 64 had hij gezegd. De, het oog had niet gezien het elokiem behalve jou. Dus zo wat zal daar onthuld worden dat geen oog heeft het gezien wat jij zal zien. Het is onvertaalbaar bijna. Dus wat betekent, betekent dat? wat zij hadden aan uh, um, profetie die zij hadden gegeven die, die, die, die, die <coughs> profeten dat is natuurlijk geweldig maar Jesaja zegt dat wat jij zal zien in de toekomst betekent wanneer de mens zichzelf in overeenstemming brengt met de wetten van het Hilal en komt zo so licht van de Mashiach dan geen oog heeft het ooit gezien, Eén geen oog die oog heeft gezien, Elohim zolatega, Elohim zonder jouw Elohim, dat is dus aboim ja, wat we hebben ook gezegd nu, behalve jou zes doet er niet toe dat dit niet alles helder is, het is zelfs een pluspunt, als het niet helemaal helder is kiaas kwaar eh ik heb het ontsaid. Wat betekent dat? Ik heb het is ik zou al, al gecorrigeerd zijn, elke traptreden, alle traptreden zullen gecorrigeerd worden, die te maken hebben, die betrekking hebben letterlijk, op de dagen van de komst van de Mashiach. We kool in de doorreiter, en alle geheimen van de Torah, acht, hierjubievgenat, zullen in het aspect zijn, zullen zijn in het aspect van, het oog heeft het niet gezien. Zo so zal, zal, <coughs> zal het dan na de correctie, zal het zo zijn, de toestand van, het, van de kwaliteit van het oog, heeft het nooit gezien. Zo so, beleven is zo, zal het de mens zien. Het is alles een kwestie van zien. Alles hebben we alleen. Uh, we als niet gaan... 9, de kadoosbaro, hoe gaat die moraita? En dan wordt het geaagd dat de heilige gezegend is, hé, hey, gaat die moraita, die, die heeft afgestempeld, of een stempel gezet op de ora, van de Torah. We zullen zien wat het betekent. Gaat die moraita, Dus stempel afgestempeld had, ja, gestempeld had, of stempel, heeft de Torah afgestempeld, kan misschien zijn dat de Torah heeft de Torah ingekerft in zijn volledig ingekerft in zijn schepping. Nee, we hebben de Uraita Tin de hele Gimit Roshay, Roshay nishamot, hier mifinat leachar elef Yamot amashiya. De heilu, mifhinaat ain lorata, twalv, vechulle lachen, amarle Mashiach ki kadosh barugu hati moraita, der'tin miturateh, mi mimiti vteh, omimitifta, de hizkie fertin vier'tin yehude, omigomimitihta. De achja ashilani ki faifteen eile hagimel zahule razende oreita de ein, de een, ein loraita lorata zestin elokim zolatecha. Waar kadosh boru hati, hatim ats mo chatim Let op bodjelos nieuws vertelt. Dus alle profeten hadden natuurlijk ook uh, hun profetie gehad over de, komst van de, de tijd van de komst van de Mashiach. Uh, want dan zal de, de toestand, toestand komen van, zoals Isaiah, Isaiah, Isaiah had gezegd, dat, het oog had niet gezien, zo geweldig licht zal komen, et cetera, en transformaties komen, et cetera, zullen komen. Nu gaat hij ons vertellen dat. ik uh, ja? We van de oraita en aangezien de torah tin de Elen gimel reschein en Van deze drie hoofden, hoofdelijke zielen. Van die drie die hij had genoemd. Met inbegrip van Rabbi Shimon is na de komst van de Mashiach, dus de Torah van Rabbi Shimon en van die andere, twee, is de Torah van na de komst van de Mashiach. Dus ook wij leren ook de Torah van Rabbi Shimon in de Zogor. Eigenlijk de Torah, we leren ook de Torah dat eigenlijk steeds gerelateerd is van met na de komst van de Mashiach. Van met datgene wat alles wat zal later komen uh, wanneer het licht van de Mashiach komt, dat is wat wij leren dat hij zegt uh, dat uh, dat de Torah van die drie, hoofdzielen van die zielen uh, is van het aspect van na de komst van de Mashiach na de dagen van de Mashiach de, de Heino dat wil zeggen vanuit het aspect van het oog, het oog, het oog heeft het niet gezien. En daarom is het ook de zoger wat ik zoger heb, aangera heb aangeraagd, had ik ook het gevoel van, nee, wat ik leer nu, het oog heeft het nooit gezien. Want de Torah, van de Torah van Rabbi Shimon, het is dezelfde Torah wat Moshe heeft ja, ge uh, gebracht, ontvangen, en wat de, uh, geschreven is, wat allemaal geleerd wordt, en op allerlei niveaus, maar alleen de, wat wij leren nu, dat alleen de Torah van Rabbi Shimon en nog van die twee anderen, die hadden ook bereikt dat, maar alleen Rabbi Shimon, alleen, alleen aan Rabbi Shimon werd de toestemming gegeven, om die Torah van de nakomst, van de, na, de dagen van de Mashiach, om dat op papier te zetten. Dat is wat wij leren. De anderen hebben dat niet. De andere twee, dus de Rabbi, dus die Giske bijvoorbeeld, hij heeft vele dingen gedaan. Zijn school heeft ook vele dingen gedaan, maar dat vind je niet in het boek, zoals, zoals wij dat hebben. Alleen Rabbi Shimon heeft het om de, de Torah geschreven, die uh, alle ge, de geheimen uh, ons vertelt van na de komst van de machine. Kijk, dat is wat wij leren. Dat is, en dat is dan vanuit de toestand van, het oog heeft het nog nooit gezien. En daarom heb ik altijd ze, tegen, tegen, spreek ik over de zoger van, dat is heel iets andere Torah. Dat is heel andere Torah dan wat, dat, wat ik al, wat, ooit had geleerd. Dan in elke, al Talmud, school over de hele wereld, kom nou daar en je zal het niet horen. Waarom niet? En begrijp ik toen niet waarom. Kijk nou hoe hij ons vertelt. Dat de Torah is van Rabbi Shimon is de Torah van de nakomst van de Mosheer. Terwijl alle andere leren alleen maar Torah van de Briahi, Tserav, van Dat is kosher, dat is niet kosher. Dat is toegestaan, dat is niet toegestaan. Dat zijn de dat en dat is dat. That altijd iets plus en minus, plus en minus. Altijd dat. Terwijl wat wij leren is alles komt tot de eenheid. Absoluut vloeiend. Vloeiende krachten die in de mens zijn, die vloeien samen met de kracht van de uiteindelijke verlossing. Dat kan je nergens zien. Alleen de zomer, alleen de zomer. Als dat niet, niet zou zijn, dan zou ik, weten, ik zou mijn leven zo absoluut niet waard zijn. Absoluut, ik zou mijn ongelukkigste mens voelen als van, van al. Ik was ook absoluut. Ongelukkigste van al, ik voelde me, want ik had geen reding ge gezien. En dat is, dat hier zit de reding. Waarom? Dat verbindt je zelf met de bron, met de absolute bron. En daarom zeg ik dat, dat kan alleen maar, alleen zelfs de doden, kan het tot leven brengen. Daarom zeg ik altijd, leer zover. En ze zeggen juist omgekeerd. Niet, niet zoger leren. Zoger dat is pas wanneer je alles hebt geleerd. Dan leer zoger. Dan willen ze niet meer. Dan heb je al, ben je al zo belangrijk. Dan heb je zoveel geleerd. Maar ik zou zeggen. Ik zou het aan iedereen willen geven. Aan, uh, want iemand die al. Net zo Helemaal dood. Van binnen is. garandeer ik dat die door zoger. Tot leven zou komen. De, de laatste zombie. Iemand die absoluut al niet meer, geen leven meer in zichzelf heeft. Laat hem zo verleven. En eigenlijk, omdat het komt van de tijd wanneer de zielen zullen, wanneer het alles, eigenlijk van de, van de kracht, van de toestand, wanneer de, de, de zielen, zeggen ik dat, wanneer de doden tot leven zullen komen. Daaruit de straling komt van die zoger. En daarom moeten we steeds dieper en dieper gaan... en dat eigenlijk de opstanding uit de doden... dat ervaar ik hier in de zoger. Letterlijke opstanding uit de doden... is in de zorg. En nu eventjes afmaken dat wat je ons vertelt. Dat is een geweldige ding. Dat is wat hij zegt ons dat... want... Uh, de Torah, want de Torah van die drie hoofden, hogere, de ho, de ho, hoofdzielen, is van het, van het aspect van, na de komst, na de dagen van de Mashiach. Dat wil zeggen, in het aspect van, het oog heeft nog nooit gezien. 12. We, uh, We golen enzovoort, lachen, amarle Mashiach, daarom zijn Mashiach tegen Rabbi Shimon, die akadosh boro, hoe gaat hij maar me, met want de heilige gezegende, zij, dus hij die, die de Torah gaf, aan de mensen, die stempelde, die had gestempeld, of die stempel had, die de Torah had eigenlijk, on, uh, geput, kunnen we kunnen zeggen, uit de, die dus de Torah had, Gestempeld betekent dat die, die hij ge, ge, ge, geput uit, de, uit jouw leerhuis en uit Omimitifta, de Giskea, de Giskea, En van, de, van het leerhuis van, van Giskea, de koning van Yehoede, daar zou ik een keertje lang lang iets geweldigs willen vertellen over hem. Het was echt bijzonder, de koning van de Inkeer. Van hem kwam dat Tshuwa, hij wist de Tshuwa doorbreken de hemelen en de Tshuwa, de inkeer aan te trekken hier op aarde. Dus eigenlijk wij maken gebruik van inkeer maar hij had de opening eigenlijk gemaakt. Oemigo dat de je de en de derde ziel, dat is dan de en van de, van de I, uh, van, de, van het um, leerhuis van Achje Ha-Shiloni. Achje uit, et, de plaats Schilo. Kie vijftien Eilu Hagimil Zahul, zahoe reisende o de eein lo-ratalokim zotecha. Letop van deze drie waren waardig die waren waardig de geheimen van de Torah, van het niveau, van het oog zag het nooit, zoals Isaius had gezegd, dat het, het, het oog had het nog nooit gezien, Elohim, het, nooit, het, het, het, het oog had nooit gezien, Elohim, behalve jou. Dus van de dagen van de naak, de komst van de Mashiach, hoe Ad mi en de heilige gezegend is hij zelf uh, stempelde de Torah, dus haalde de Torah op met andere woorden uit hun mond. Hij zelf. Dat was. Hem.